4 uur Marianne Coekouek met het NOS-journaal. Zo'n 90 mensen zijn gearresteerd bij gewelddadige protesten in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Bij de demonstraties werden vijf bussen en zeker drie vrachtwagens in brand gestoken. Een snelweg werd tijdelijk afgesloten. De protesten waren gericht tegen de politie. Afgelopen weekend schoot een politieman, een jongen van 17, op straat in São Paulo dood. De politie zegt dat de jongen niet met opzet werd doodgeschoten. De betrokken agent zit vast voor onderzoek, hem wordt nalatigheid verweten. Het is al sinds juni onrustig in Brazilië. Er wordt geregeld gedemonstreerd tegen hoge kosten van levensonderhoud... en voor loonsverhoging. Het ondernemingsklimaat in Nederland is het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. Nederland steeg van de 31ste naar de 28ste plaats... op de ranglijst van landen waar het goed ondernemen is. Het is in Nederland vooral gemakkelijker geworden om een bedrijf te beginnen. Ook werd het belastingklimaat beter. Maar het is voor ondernemers wel moeilijker geworden om leningen te krijgen. Singapore komt net als vorig jaar als beste land uit de bus. Waar je als ondernemer absoluut niet moet zijn, is in Tjaat. De VS heeft in Somalië een aanval uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje. Bij de aanval zouden twee doden zijn gevallen.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 Het weer vannacht wisselend bewolkt en vooral in het westen en noorden stevige buien... plaatselijk met onweer en hagel. In het noordelijk kustgebied is de wind nog af en toe hard, kracht 7. Overdag half tot zwaar bewolkt en buien, mogelijk met onweer... en het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO.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 Hele goede nacht. U luistert inderdaad naar Dit is de Nacht. 29 oktober is het vandaag alweer. En we praten dit uur over vriendschap. Net als vorige uur. Wellicht dat u toen al ingeschakeld was. Vriendschap. Want dat is een heel erg belangrijk onderdeel van ons leven. Het is naar aanleiding van de Duitse bondskanselier Angela Merkel die door de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA werd afgeluisterd. Ja, en ze zei daarop, dit is niet de manier waarop je met elkaar omgaat als vrienden. Ja, en hoe dan wel? Dat was dan onze vraag. En daarom hebben we hebben uitgenodigd Dr. Danielle Brown, bedrijfsantropoloog, die zit hier aan tafel. En ook filosoof en schrijfster Catharina de Haas, die alles weten over vriendschap. Uh, althans, alles. Er <lacht> gaan hier al een paar handen in de lucht. Nou, alles, alles. Alles is natuurlijk een groot woord, maar jullie weten er wel veel van af, toch? Ja, dat hopen we. Dat hopen jullie. Ja, ja, ja precies. Ja, nu kunt meebellen als u een vraag heeft over vriendschap. Of u zegt, nou, ik heb zo'n bijzondere vriendschap. Daar wil ik echt heel graag iets over vertellen. Dan mag dat natuurlijk. 0800 1121. Dat is uh, uh, ja, het telefoonnummer waarop we te bereiken zijn. En um, ja, ik, ik heb nog wel een vraag over vriendschap. Vooral als we dan uh, richting uh, die, die vrouwenvriendschappen gaan. Want ik heb natuurlijk heel veel vriendinnen. Um, Beschadigd raken in een vriendschap. We hadden het al even kort over vorig uur. Um, kun je dat ooit weer helemaal herstellen? Uh, is een vertrouwensbreuk in een relatie, uh, in je vriendschap, zeg maar, dat, dat, dat, dat levert een deuk op? Um, nou, stel, je raakt gewoon teleurgesteld. Uh, je hebt inderdaad verwachtingen van een vriendin en, en die komt die verwachtingen niet na. Um, je raakt daardoor beschadigd. Is het dan weer mogelijk om weer terug te gaan... naar een compleet herstelde vriendschap? Vraag ik in dit geval aan Katrina. Ja, dat is, dat is mogelijk. Ik, ik haak even aan bij je grootheid als filosoof Nietzsche. Die zei, ja, eigenlijk zijn vijanden je beste vrienden. Want hm. daar kun je het meest van leren. Oké. Okay. Want denk nou eens na als een vijand iets tegen je zegt. Wat betekent dat eigenlijk voor jou? Wat ziet hij aan jou? Nou zou ik dat wat vriendelijker willen zeggen met, met Aristoteles... en ook gewoon met mezelf. Dat je dat ook van je beste vrienden kunt hebben. Vandaar ook vriendschap, een tweede ik. Mm -hmm. Overigens, dat is tweede ik is van Aristoteles... Dat de vriend tegen jou dingen kan zeggen die onaangenaam zijn. Of ja. die, iets, die ziet iets aan je en die is zo vrij om dat tegen je te zeggen. Dan kun je twee dingen mee doen. Je kunt zeggen dat de vriend zich helemaal vergist. Want zo ben je niet en hij ziet het verkeerd. Of je mm -hmm. kunt dat naar je toetrekken en zeggen wat is dat dan dat hij aan mij ziet. Ja. En dat is voor Aristoteles de manier om zelf te groeien. Dus aan een vriend kun je, die voor jou een tweede ik is... kun je zelf een groeiproces doormaken. Hmm. Als, als je echt een goede vriend hebt en je hebt die openheid... Dan kun je van de vriend veel leren over jezelf. Ja. En dat zou een, ja, je zelfvertrouwen kunnen vergroten. Dat zou je. Maar dat is ontzettend moeilijk, toch? Want ja, natuurlijk, je bent goede vrienden om, om ook tegen, dingen tegen elkaar te zeggen. We hadden het net al heel kort, noemde, noemde het even, Danielle. Um, uh, stel, kinderen. Nou, ik heb, ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik heb heel veel vriendinnen met kinderen. En ik zou af en toe heel graag willen vertellen van, hmm, ik weet niet, maar wat jij doet in je opvoeding. Zou ik misschien niet doen. Ik heb natuurlijk nog helemaal geen recht van spreken zonder kinderen. Maar ja, uh, ja misschien ook wel. Jij dit het, dit, dit is die ranking he, wat je zegt. Dat is wel mm -hmm. mooi. Je, je zegt ook van ik heb nog geen recht van spreken. Dus op dat moment is er binnen je vriendschap. Hè, die jij uh, terwijl je geen kinderen hebt. hebt met, met iemand met kinderen. Dus dan is er een soort. Uh, er ontstaat een soort um, um, deskundigheid verschil. En jouw vriendinnen. Mm -hmm. jij, jij vindt dat jij niks over kinderen mag zeggen. Omdat je ze niet zelf hebt en, dat, en dan kan het best dat jouw vriendinnen dat ook zo vinden. Ja. Dus dat deskundigheidsverschil, dat rankingsverschil. Hoe, hoe belangrijk ben je op dat onderwerp in de vriendschap. Mm -hmm. Daar zit dan een soort ongelijkwaardigheid in. En de vraag is steeds weer hoe deal je met die ongelijkwaardigheid. En dat kan ja. heel verstandig zijn. Ja, er is een, een, een meneer Mindel en die heeft een heel mooi... Uh, uh, model gemaakt wat gaat over ranking in, in relaties. En wat hij heeft uitgevonden is: je kunt op heel veel dingen scoren: hè, deskundigheid over een onderwerp, economische positie, uh, uh, geestelijke gezondheid, uh, financiële positie. En wat hij heeft uitgevonden, dat als je uh, op een bepaald niveau dus la, heel laag in die ranking staat... Mm -hmm. dat je überhaupt je mond niet zo snel open trekt. Niet in een groep en niet in een bedrijf of niet in een, in, in een team... maar ook niet in een vriendschap. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij op dat onderwerp je zeg maar, zoveel lager in de ranking voelt staan... dan jouw vriendinnen die al doorgewinterd moeder zijn... Ja. dan uh, is het soms ook heel wijs om er nou gewoon niks over te zeggen. Yeah. dus over sommige onderwerpen waar, je, waar het verschil te groot is... Dan, he, in, in de antropologie noemen ze dat taboes. Dus taboes ja. kunnen ook heel gezond zijn... dat je sommige dingen ook gewoon besluit niet aan te roeren met elkaar. Ja. Ik zou zeggen... Ja, en soms is die taboe-doorbreking heel belangrijk. Dat Absoluut. Als en dan vriendin, kan je de, de ranking... He, de, in in gesprek en in dialoog... kan je natuurlijk ook die ranking ter discussie stellen. Dus het kan heel goed zijn dat als jij er wel over gaat praten... dat je vrienden zeggen... ja, maar natuurlijk weet jij ook iets over opvoeden... al heb je zelf geen kinderen. En, dan misschien maar, wel heel en dat, dat, dat verandert. Ja, ja, ja ik ben dat natuurlijk ook goed uiteindelijk. Dus dan heb je ergens ja. weer een ervaring die je meeneemt. Ja. Uh, dus ja. dan zou je vanuit die ervaring Maar je moet het dan, dan wel denken. eens worden over... Ja, dat zij hoeveel dan moeten krijgt om daar iets van te vinden. Ja, ja, dat is die openhartigheid. Als je ja. in die vriendschap naar die openhartigheid streeft... dan kun je van je vrienden een spiegel krijgen. Ja. En anders nooit. Ja. Als je blijft zitten in die ranking... fantastisch, en het zal misschien heel diplomatiek zijn... en het zal ook veilig zijn... voor degene die onderaan zit in die ranking. Maar of je er ook bovenaan zoveel aan hebt... want dan krijg je toch, toch uiteindelijk het principe van... de baas... Die zo de baas is dat niemand meer iets tegen hem durft te zeggen. Ja. Ja, want geloof jij in, in de ranking, Katrina? Uh, uh, ik ja, ik dat. moet dat zeker van de antropologen aannemen. Maar ja. ik, ik wil ook wel. <laughs> maar ja, zie je het uh, zelf uh, ook zo? Of? Uh, nou, ik, ik zit, dat, dat zeg ik. Nou. Ik zou meer zijn geneigd zijn om te zeggen... en probeer toch als je echt iets ziet wat belangrijk is. Mm. En, dat, dat, en dan gaat het echt over zware onderwerpen. Als je mm. ziet dat er in een gezin iets, iets gebeurt... waarvan je denkt, dit is niet goed voor de kinderen. Ja. Ja, neem het ernstigste maar wat je kunt zien. Mm. En dan komt altijd een oom op bezoek en je denkt... ja, deze oom is toch niet helemaal de veilige oom voor de, voor de kinderen. Hmm. Dan kun je, uit hoofden van een ranking, zou je, je mond kunnen houden. Van laat ik me er absoluut niet mee bemoeien. En dat gebeurt ook veel. Of je kunt zeggen, nou, ik denk dat het op mijn weg is gekomen. om die verlegenheid hmm. en geen kinderen te hebben. Om dat allemaal nou maar eens opzij te zetten. Om toch heel voorzichtig te zeggen wat ik zie. Ja. En daar kunnen mensen ook heel blij mee zijn. Je ja. kunt er een vriendschap aan verliezen. Maar als je het niet zou doen, he, je hebt dat idee om dat is, gaat, we hoeven het niet verder uit te spreken... maar er is iets met oom wat niet goed is. En je zou je mond houden, dan verraad je ook in mijn ogen... een beetje jezelf. Je ziet iets wat niet goed is voor de kinderen. Uit lafheid, uit voorzichtigheid, uit diplomatie, uit taboe... doe je het niet. Terwijl daar nou net eigenlijk een sterke daad... En wel voorzichtig en wel ingekleed. En misschien heb je er soms wat hulp bij nodig. Maar ja. hoe breng ik het? Maar ik vind dat je dat dan ook aan jezelf verplicht bent... om dat even opzij te zetten. Want het belang van de kinderen is in het geding. Ja, ja precies. Dus dan, dan zou je de, dus het taboe moeten doorbreken... en daar ja. toch uh, iets van zeggen. En dan um, grijp je eigenlijk... Uh, ik vind het ik vind heel mooi wat je zegt. En ik vind ook zeker dat, dat, dat je dat zou, zo zou moeten doen. Uh, maar dan grijp je eigenlijk... Uh, uh, buiten het, het, het uh, vriendschapssysteempje. Dus je hebt met elkaar heb je die afspraak over wat zeggen wij wel en niet tegen elkaar. En misschien een soort omgangsvorm gevonden. Van nou, ik bemoei me niet met de opvoeding van de kinderen. Mm -hmm. Tot er iets komt wat zo groot ja. is en wat zo tegen jouw eigen. Uh, uh, hogere waarden ingaat. waarvan je denkt. Ja, maar hier, hier moet ik iets mee. Ja. Ook al doorbreekt dat het patroon ja, wat zeker. wij onze vriendschap ja. hebben. En dan wordt dat opeens belangrijker dan de, de, he, dan de dan het handhaven van de omgang. En dat ben ik helemaal ja. met je eens dat op dat moment uh, uh, ja, ik, ik, komt er ook een soort rangorde van waarden. Die van dan jezelf, even belangrijk zijn. He, als, ja, de gedeelde. Want ik, ik kan me zo voorstellen dat al ziet die vriendin het niet ze ziet oom anders, dat ze uiteindelijk toch blij zou kunnen zijn, in haar, ook in haar waardepatroon, dat je dat wel aan de orde hebt gesteld. Ja, maar het zou zomaar ook kunnen dat, dat ze er wel blij mee is, maar dat daarmee toch niet de vriendschap hetzelfde is. Omdat dat, dat die omgang zo verstoord is tussen ja, dat hoe, is hoe doen wij dat met elkaar... dat dat dan toch moeilijk is om weer op te pakken. Maar, maar dat, dat is misschien dat dan is niet zo Dat is altijd moeilijk inschatten. Ja, tenzij maar, je iemand heel goed kent natuurlijk. Want dan weet je hoe de ander eventueel zou kunnen reageren. Maar we gaan ervan uit dat vriendschap stabiel is. En dat ja. het altijd duurt. En dat er ja, geen dat risico's niet zijn. zijn ja? dus vriendschap vriendschap niet continu. veranderd continu. Verandert, maar vriendschap is ook heel moeilijk. Die stelt ja. je voor dit soort dilemma's. En daar is het dan de keuze. Kies ik voor mijn eigen waardestelsel? Ja. Of ja, ben ik toch maar wat voorzichtig? Ofwel, je kunt de kool en de geit soms niet sparen. Nee. En sommigen doen de kool en de geit en sparen ook nog de wolf. Ja, ja dat, is dat is toch... Heel complex, hoe wil je, ja, hoe wil je ja. zelf in het leven staan? En je ja. zit ook nog met je, met je zelfwaardering. Ja. Wie ben ik eigenlijk? Ben ik iemand die altijd kolen en geiten spaart? Of ben ik iemand die, op het, als het erop aankomt, toch uit toch zo'n keuze maakt waarbij die vriendschap op het spel staat. heel simpel. ja, ja het wordt zo heel, heel uh, natuurlijk heel uh, praktisch gemaakt. overal over nadenken ook van uh, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. ik merk natuurlijk ja, in de vriendschappen die ik heb dat dat dingen ook wel een soort van ontstaan en vanzelf gaan. inderdaad, misschien als er een groter dilemma komt, dat je daar heel goed over na moet denken van oké, okay, hoe ga ik dit zeggen, hoe ga ik dit brengen. maar uh, over het algemeen is vriendschap toch gewoon? Ja, en dat is ook zo mooi van, nou, ja. Ja, toch? dat is ook zo mooi van cultuur en omgang. Hè? Dat, dat is er ook gewoon. En, mm -hmm. en het, het heeft, je kunt het natuurlijk helemaal uh, plat analyseren. En dat is ook heel leuk dat we dat hier vanavond uh, doen. Mm -hmm. En uiteindelijk is het natuurlijk ook nog zoiets iets onbesproken, zoals wat je niet kunt, kunt analyseren. Hè? Wat misschien wel nou ja, uh, meer op, op, op uh, emotioneel of spiritueel niveau zit. Mm -hmm. uh, Waardoor, waardoor je, uh, he, je noemde net uh, vriendschap op het eerste gezicht. He, dat er zo'n klik is dat je ja. gewoon bij diegene wilt zijn... en de wereld een beetje mooier maken. Mm -hmm. uh, wat, wat heel bijzonder is. En dat, dat misschien ook niet altijd te verklaren of te analyseren. Maar wel, wel vanuit, de, vanuit onze evolutionaire wordingsgeschiedenis... dat je in het oudste hersendeel wat dan ergens heel laag zit. En dat hebben we nog steeds, dat oudste hersendeel. Simpelweg gevoelens zitten van antipathie en sympathie. Ja. En die zijn ja. heel sterk. En die wuiven we misschien weg met ons gevoel, met ons verstand. Met doorredeneren hmm. ja. en met doorgaan. Maar op het eerste gezicht denk je, die vind ik aardig en die niet. Ja. Ja. En soms mag je daar niets mee doen. Dan word je geleerd, wacht maar even af. Ja. Maar we hebben ze wel. En ja. soms is dat heel raak. Uit die hele oude hersenstam ja. komt dan een gevoel. Die vind ik leuk. En doe het er maar mee. Yeah. maak er maar gebruik van.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 Love of the common people. Ja, we waren hier in de studio heel blij aan het meebewegen. Altijd een vrolijk plaatje. Goed om te horen hier in Dit is de Nacht. We hebben het over vriendschap. En, en dat heb ik, daar heb ik het niet alleen over. De, samen met dokter Danielle Brown. bedrijfsantropoloog die hier in de studio zit. Rechts van mij en links uh, filosoof Catharina de Haas. En we hebben zelfs ook nog live muziek. Uh, ze zit hier, uh, hier zo scheef achter mij. Uh, Sophia Dracht die voor ons uh, zometeen nog veel meer mooie liedjes gaat uh, uh, zingen en spelen. Dus daar ben ik heel erg blij om. En we hebben ook iemand aan de telefoon. En dat is uh, Oelek Oelek. Als ik het goed zeg, uit Utrecht. Nou, je zegt het niet goed, want oh. ik heet gewoon Oleg. Oleg. Oh, kijk, nou sorry, dan is het, dan is het een beetje verkeerd op mijn schermen binnengekomen. Oh, dat Oleg, excuses. Heel me horen, man. Ja, <laughs> excuses. Echt vriendschappelijk. Ja, nou het was wel vriendschappelijk bedoeld. <laughs> maar goed dat je belt. Ja, nou, dat snap ik ook wel. Jij hebt ook een vraag hè, over vriendschap. Uh, nou, een vraag. Uh, want ik heb nou heel veel gehoord en. Mm -hmm. Ik me heel erg over. Uh, ja, ze hebben het wel eens over haantjesgedoe van mannetjes. Mm -hmm. Maar ik hoor nou hennetjesgedoe van hennetjes. Als ik eerlijk mag zijn. Nou, dat mag, maar hoe bedoel je? Nou, kijk, de, als ik ergens een hekel aan heb. Mm -hmm. dan is het aan mensen die een ander kleiner maken. En daardoor denken dat ze zichzelf groter kunnen maken. Dus, dus dan zitten we alweer in die pikorde of hiërarchie. Of hoe yeah. je het ook maar wilt benoemen. Yeah. En maar als een orkest. Ik noem nu maar even een, een kamerorkest. Ik ben, ik ben zelf musicus. Hè? Yeah. Eh, onder andere. Um, maar als een orkest zeg een, een, een, een redelijk professioneel amateur, dus zeg maar semi-profis semi zoals ik zelf ben. Ja. Uh, die samen een optreden hebben afgesproken. En de een komt om, om uh, kwart voor en de ander komt om kwart over... terwijl je om tiener moet beginnen of zoiets. Of om achten of er niet toe. Ja. Wat krijg je dan? Dat er heel veel mensen zitten te wachten. <laughs> en maar wat krijg je dan ook binnen zo'n conglomeraat, van zo'n clubje? Ja, je krijgt natuurlijk scheve gezichten en je krijgt een orkest wat niet compleet klinkt. Mm -hmm. En hoe, hoe, hoe verbouw je dit weer naar vriendschap? Hoe, hoe trek je die lijn richting vriendschap? Maar hoe stel je, je agenda's op elkaar af? Ja. Ja, hoeveel tijd maak je voor elkaar en hoe ga je daar dan mee om? Ja. En heb je beide dezelfde tijdsbesef en stop je er evenveel tijd in als uh, ja. de ander? Ja, eigenlijk. en vrouwen met kinderen. Ja. Uh, ik heb zelf geen kinderen. Hè? Mm. Maar ik kan... Uh, ja, ik zie heel veel dingen gebeuren om me heen. Ik had best graag kinderen willen hebben, hoor. Mm. Ik kan er ook... Ik geef ook wel les en zo. Mm -hmm. uh, maar hoe... Het, het afstemmen op elkaar... lijkt mij... Uh, in vriendschap... iets, iets heel, heel, erg belangrijks. Ja. Nou, uh, dank voor het bellen. Uh, Dat is... Nee, maar luister. Mag ja. ik nog wat zeggen? Ja. Uh, het is ook... Uh, de, de, de, de een van je gespreksgenoten zei daar, daar net iets over... Mm -hmm. ...zit ook iets, iets magisch en spiritueels in van, uh, van onbaatzuchtigheid. Iets van het klikt met elkaar en mm -hmm. dat het leven gewoon een beetje normaal met elkaar samenvloeit. Ja. En dat heeft ook heel veel te maken met de huidige samenleving... ...en met, met economische dingen... ...en met, met hoe je samen woont en zo. Mm -hmm. ja, en en bij, bij, bij wat ik traditionele volkeren noemt, noem... ...zie je dat daar... ...nou, gewoon heel erg natuurlijke patronen zijn... ...die ook heel erg op natuurlijke dingen zijn afgesteld. Kijk, wij gaan naar de supermarkt en zo. Ja. Wat je op het ogenblik ziet is dat, dat heel veel mensen... ...tuintjes met elkaar beginnen. Ik ben daar zelf erg bij betrokken. Mm, als vrienden en, met elkaar, en je zeg dat maar. Door dat, er, dat er daardoor er veel meer... ...een, een, een, een, een veel harmonischer... Uh, ...samenhang... ...in de samenleving komt. Ja, dingen met elkaar ondernemen. Samen iets doen. Ja. Ja. Nou, nou, ja, Oleg, dank voor het bellen. Uh, ik, ik wil eerst eventjes uh, ingaan. Inderdaad op agenda's op elkaar afstemmen. Want dat, dat is een van de punten die Oleg eraan uh, draagt. Uh, ja, hoeveel tijd maak je voor elkaar vrij? En in hoeverre stem je dat ook af? Vraag ik eerst even aan Katarina. Moeten we dat echt zo afstemmen? Of ontstaat dingen gewoon? En is het gewoon spontaan bakjes koffie? Of moeten we daar echt in investeren en zeggen... Nee, wekelijks... Ik, ik denk per dag wel twee uur aan mijn vriendin. Dus ik verwacht ook dat ze dan een beetje aan mij denkt. En dat we elkaar om en om een sms sturen met een uitnodiging. Moeten we dat allemaal afstemmen? Of nee, dat... is tijd gewoon tijdloos in vriendschap? Ik denk dat het wel een beetje een kunststukje gaat worden. Nu, nee, ik denk dat je dat op, op, op gevoel doet. Hm. En dat je het idee hebt: ik moet die en die eens bellen of spreken. Of dat kan wederzijds. Dat die agenda's van geven en nemen... Mm. Daar moet je niet zo strikt in zijn. Maar wel als je het gevoel krijgt, ik, ik zie er te weinig. Of ik zie hem te weinig. Ja. Dan wordt het tijd om je even te bellen. En dat kan de een zijn of dat kan de ander zijn. Maar niet zo, dat hoort zo en dat hoort zo. Gekunsteld, want dat nee. zijn eigenlijk geen regels. voor. Nou, dan ga ik even lekker wat ja, ik even oh, lekker, ja. Ja. hem ben. Daar komt het dan. Daar komt het dan. Nou, dat, dat is wel leuk. Hè, want uh, Ik voel met je mee hè, dat je op, op, op binnen zo'n vriendschap... dat het fijn is als dat vanzelf gaat. Maar dat gaat alleen maar vanzelf. als je ook dezelfde ideeën Hebt over hoe je, hoe je met tijd überhaupt in het leven omgaat. En mm. dit is vaak. Omgaan met tijd is vaak een hele lastige, ook tussen, tussen volken. Of tussen ja. mensen uit verschillende culturen. En ook zelfs binnen bedrijven. Uh, je kunt in verschillende uh, tijdsdimensies of, of omgaan met tijd leven. En op het moment dat. Uh, bijvoorbeeld, hè, je kent misschien allemaal wel eens dat je naar, naar Griekenland op vakantie gaat. of naar een ander uh, land waar de dingen wat langzamer lijken te gaan. En dan sta je bij de slager en dan, dan vraag je om een, om een ontje gehakt en die slager die gaat dan vervolgens voor een heleboel mensen uh, die eigenlijk nog helemaal niet aan de beurt zijn gaat die allemaal gehakt staan inpakken en dat, dat is wel grappig, want wat er dan gebeurt is die slager die heeft een, een veel meer parallel idee van tijd als, als hij toch voor jou de gehakt maakt dan vraagt hij even rond in de reichel wie wil er nog meer gehakt en die mm -hmm. krijgen ook allemaal gehakt en ja. jij denkt, ja je schiet nou op, ik ben toch aan de beurt en ga nou eerst <lacht> mijn gehakt doen dus wij hebben een idee van de dingen die je doet afmaken en dan met het volgende beginnen. Ja. En dat is niet overal zo. En ook in vriendschap is tijd en omgaan met, met tijd kan wel een belangrijke bron van frustratie zijn. Je, mm -hmm. je ziet het nu met, uh, uh, tussen jongeren en, en, en ouderen dat jongeren zijn veel meer gewend veel dingen tegelijk te doen via social media en bijvoorbeeld als je bij oma op bezoek bent gewoon lekker door te twitteren hè? of, of ja. je Facebook mm -hmm. bij te houden. Ja. Dus die zijn eigenlijk veel meer uh, bezig met veel dingen tegelijk doen. Hm. Terwijl uh, mensen van, uh, nou ik zit er een beetje tussenin... maar net even voor mijn generatie heel erg iets hebben van... als ik met jou als vriend uh, ergens ben, dan wil ik ook je volledige aandacht. Ja. Dus ik denk dat de omgaan met tijd en verschil in tijdbeleving... en wat die meneer net zegt, uh, kom ik om kwart voor tien of om kwart over tien... En, en betekent dat dan dat mijn ranking ho hoger is... omdat ik jou op mij laat wachten? Ik denk dat verschillende beleving van tijd... een van de grote struikelblokken in vriendschappen kan zijn. Dus dat het, het, het is heel mooi als het vanzelf gaat... maar het gaat ook wel eens niets vanzelf. Ja. Nou, ik, ik ben het inderdaad in, in theorie. Ja, in theorie ben ik het namelijk eens met, met Catharina. Het zou vanzelf moeten lopen. Maar helaas in praktijk. Eh, zie ik inderdaad het voorbeeld wat jij aangeeft. Dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend is. Maar dan wel leuk als oma gaat breien. Terwijl het kleinkind twittert. Nee, dat zou ja. geweldig zijn. Dan hebben ze ieder hun ja. eigen activiteit. En, en het, uh, het samen zijn. Ja. ja. Ja, maar in vriendschappen zie ik heel... Uh, echt vriendschappen met vriendinnen. Um, de een heeft echt behoefte aan mij... elke week bijvoorbeeld te zien. Terwijl mm -hmm. ik daar niet de tijd voor heb. En dan klinkt dat of wil ik haar niet zien, maar dat is, dat is het absoluut niet. Maar je, je wilt ook op het moment dat je met iemand afspreekt er de tijd voor hebben. Um, dus daar, daar, daar, en daar hebben wij dan ook heel veel discussies over, want daar proberen wij dan een soort hè, ons kader voor te maken. van nou, wat, wat, wat vinden wij dan goed en wat vinden wij niet goed? En Um, hoe vaak moet ik je minimaal zien? Uh, he, wil die basis gewoon goed blijven? Zodat dat voor ons allebei uh, klopt. Maar we moeten daar wel een soort van, ja, dat klinkt heel stom, maar toch afspraken over maken. Want anders, uh, ik merk dat zij heel erg de behoefte aan heeft om. Uh, af en toe iets van mij te horen en mij op hele regelmatige baas te zien. Terwijl voor mijn idee zou ik haar ook prima maand niet kunnen zien en dan zie ik haar na een maand weer en dan is alles weer goed. En dat is ook een beetje wat, wat Sophie Dracht ook vorig uur al aangaf. Soms zie je iemand drie maanden niet en je ziet elkaar weer en dat is weer prima. Maar dat moet je dus wel heel erg afstemmen met de vriend of vriendin om wie het gaat. Denk Absoluut. ik. Absoluut. En ik, ik, ik merk zelf ook. Ik heb vriendschap is erg belangrijk voor me. Maar toen ik uh, dit ging voorbereiden, dacht ik... Uh, nou, dat is ook wat, want een aantal vrienden van mij... zie ik, zie ik veel minder dan ik zou willen. En dat ja. heeft ook met tijd te maken. En, dat je, ja. he, en kinderen en werk, en dat je van alles, alles wilt. Ja. En dat, daar groeien soms verwachtingen uh, in uit elkaar. Dus ik herken heel erg wat je zegt... dat dat lastig is om daarmee uh, mee om te gaan. Ja. En wat ik ook wel interessant vind in deze tijd, is dat je um, goed kunt zien... waar de ander zijn tijd aan besteedt met alle social media. Dus, ja. dus dat is weer een nieuwe dimensie in vriendschap. Ja. Dat op het moment dat je zegt, van ik heb je een maand niet gebeld... want ik had het zo druk, dat jouw vrienden precies kunnen zijn. Ja, maar je, zien, je had wel ja. tijd voor die en dat en dat ja. en dat. Dus het maakt dat we misschien wel steeds kritischer worden... op, op hoe we tijd uh, ja. inruimen voor vriendschap. Ja. En daar nou is natuurlijk uh, social media de uitgelegen kans om, uh, ja vriendschappen te hebben. Op Facebook kun je iedereen als vriendje aanklikken... en dan zijn we allemaal vrienden met elkaar. Nou, die vrienden zijn natuurlijk... dat is onmogelijk om daar allemaal een goede vriendschap mee te hebben. Maar wat ik heel erg zie aan, aan social media... ik post inderdaad een foto... bijvoorbeeld dat ik met een van mijn vriendinnen... een lekker hapje aan het eten ben. Um, maar een tijd later krijg ik er inderdaad... van andere vrienden te horen van... goh, je had wel een hele leuke avond hè, met, met haar. Of uh, nou... Wanneer gaan wij dat eigenlijk weer eens doen? Dus je merkt daar ook in dat het, dat het ook weer wint. Dus eigenlijk ja. is Facebook bedoeld om, om vriendschappen te onderhouden ook. Uh, maar je ziet dat het ook, ook weer alle kanten op gaat. Uh, ja, dus, dat, eigenlijk ja. is het heel lastig om alle vrienden die je hebt uh, tevreden te houden. Want ja, en daar dat, dus, zijn dat ook daar weer nieuwe rituelen voor, voor nodig. Hè? We hebben nog niet zoveel uh, Facebook uh, uh, etiketten. Uh, nee. en, en dat dat. dat krijgen we vast over een paar jaar. Ja, dat groeit wel. Ja, dat, dat zou wel moeten bijna, want anders dan... Uh... Is het niet meer te doen, al die vrienden bij elkaar te houden. Nee, dat is wat je aanraakt, vind ik heel erg leuk. Dat, dat je dus iets post. En een ander denkt: oh, waar, waarom was ik niet bij dat etentje? Of ik wil ook een etentje. Dus je krijgt hele nieuwe verwachtingspatronen. Ja, ja die vroeger even... onzichtbaarder waren. Dus het wordt allemaal transparanter. Wat ja. je, uh, de, dus de vriendschap staat niet op zichzelf, maar, maar kan ge, uh, vergeleken worden met andere vriendschappen. Want ja. je hebt inzicht in elkaars, vriendschappen. Ja. Dat is wel spannend. Ja, ja. Ik, ik vind dat, ja dat vind ik wel. Dat bedoel ik vooral met het vanzelfsprekende. Dat er nieuwe dingen ontstaan waardoor het nooit allemaal zeker is. En nee. best heel spannend blijft. En er is altijd wel weer iets nieuws te bespreken. Ja, dus vriendschap ontwikkelt ja, ik zich vind, ook ik nog vind op Facebook, dit vak. Wat ja. dat betreft die nieuwe media echt geweldig. Ja. Geweldige ontwikkeling. Ja, Sophia Dracht, onze singer-songwriter van vannacht. Zit je op Facebook? Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, zie, je, zie je ook veel dingen in andermans tijdlijn waarvan je denkt: hé, hey, ik wou dat eigenlijk ook wel. Of, uh... Nou, ik heb nooit, nooit een soort van jaloers idee of zo. Uh, of van nee, dat heb ik eigenlijk niet echt. Um, ik vind dan: vind ik het eerder leuk van oh, wat leuk is dat ze, uh, dat ze een etentje ja. hebben. Maar dat denk je niet. Nou, ik had ook wel een leuk etentje met die vriendin willen hebben. Dat heb je nog nooit zo. Nee, uh, want ik heb, ik, heb, ik heb nooit zoiets gehad bij vrienden um, van dat ik hele hoge verwachtingen wil, heb, wil of moet nee. hebben van vrienden. Hm. Dat heb ik een beetje van mijn vader. Die, die, heeft, ook, die heeft ook altijd iets van, um, uh, van... ik wil niet dat iemand van mij iets verwacht. Het hm. dus moet open blijven, een beetje, een beetje de vrijheid blijven. Ja. Dat heb ik ook wel. En als, iemand teveel, als een vriend of vriendin mij te veel gaat claimen... of, of te veel van mij verwacht... Dan heb ik al gelijk zoiets van ja, maar dat, dat wil ik eigenlijk niet. Maar, maar gewoon... kun je dan wel een hele diepe vriendschap aangaan of blijft het daardoor eigenlijk altijd ja, een kan. beetje aan de oppervlakte? Dus als het maar duidelijk is ja. dat het, um... dat je het wel uitspreekt. Ja, precies. En dat het dat je, je het is ook wel belangrijk, vind ik, in een goede vriendschap geef je elkaar ook de ruimte hm. en geef je elkaar een beetje de vrijheid. Uh, um, maar ja, yeah. dus dat, als het duidelijk is, dan moet dat wel zo uh, dan een goede moet vriendschap kunnen. zijn, ja. ja. Hey, je hebt ook live muziek voor ons. Uh, meegenomen wou ik bijna zeggen. Maar dat ga je natuurlijk nog uh, maken. Mm -hmm. Dus dat is helemaal live. W wat, wat heb je voor ons? Uh, Till de... it's over. Till it's, it's over. over. Yeah. Vriendschap of? Nou ja eigenlijk ook wel een beetje. Het, nou, het is meer op liefdesgebied eigenlijk. Maar uh, uh, dat is natuurlijk ook een bepaalde vriendschap ook wel. Mm -hmm. um, maar het is een beetje een geruststellend liedje voor mezelf. Maar ook voor het luisteraar eigenlijk. Um, van wachten tot het mooier wordt. Even, mm. even een periode en dan wachten tot het weer mooier wordt. Dat het binnenkort weer komt. Weer komt. Ja. komt. Oké, okay. nou, uh, till it's over. Hier live in de studio van Sophia Dracht. We gaan er naar luisteren. MUZIEK mm. In the dark, leaving just a single spark that'll tell me that it's over. Secretly behind your back, hoping sleep will come at last, knowing that my faith is broken. As time goes by, wait for the sun to rise It's a matter of your smile if it fades away I hold my breath till it's over.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 Wow. Ja, live vanuit de studio, uh, Sophia Dracht. En ik moet dan uh, van Ronnie van Schenkhoff even vertellen via Twitter... dat je hele mooie liedjes zingt. Dat is dan altijd weer leuk. Dat leuk dat hij uh, luistert. Dat, uh, ja, zeker. Ja. En uh, ja, via Twitter krijg ik ook van uh, haar uh, wetter um, Als ik het uh, goed uitspreek. Vriendschap verdubbelt je geluk en vermindert je verdriet door te delen. Ik vond het een hele mooie, mooie quote van hem eigenlijk. En ja, dat, daar zit natuurlijk ook, ook wel wat, wat, wat in eigenlijk. Dan, Danielle, als jij dat zo hoort. Ja, absoluut, herkenbaar. Uh, ik denk dat het in ons mensen zit om te willen delen. Mm -hmm. En uh, of dat nou functioneel is. antropologen kijken graag functioneel naar, ja. naar omgang. Hè? Dat maakt het soms ook plat. Ja. Uh, ja, ja, ik ken dat heel goed. Ik heb een aantal, zelf een aantal hele oude vriendschappen die heel veel voor me betekenen. Mm -hmm. En uh, ik heb nieuwe vriendschappen. Ik, ik, ik heb net uh, Academie voor Organisatiecultuur opgericht met een collega Jitske Kramer. En dat. Dat is begonnen als collega's, puur economisch belang zou je kunnen zeggen. Heel functioneel: van wij gaan samen iets, iets doen. En daar ontstaat vriendschap in. En dat is verrassend en bijzonder en, en uh, kan me ook ontroeren. Dus ja. Ik vind absoluut dat vriendschap het leven mooier maakt. Dit is een prachtig Afrikaans spreekwoord... om op de mooie quote van deze meneer of mevrouw in te haken. En dat zegt, als je snel wilt, ga alleen. En als je ver en lang wilt, ga dan samen. En dat is wel uh, iets Mooi, wat mij prachtig. ook wel kan leiden in mijn leven. Ja, heel ja. diep inderdaad. Ja. We hebben aan de telefoon uh, Timo uit Den Haag. En hij heeft een, uh, een vraag uh, voor Katrina. Uh, Timo, goedenacht. Ja, goedendag Saskia, met Tima. Hi, hey, jij hebt een vraag voor Katrina en het gaat over een keuze ook voor vrienden, voor vriendschappen. Ja, ik was heel benieuwd of er uh, uit onderzoek is gebleken. wat er oorzaken zijn van het kiezen van verkeerde vrienden. Want dat <laughs> gebeurt natuurlijk ook wel. En, en dan blijft beperkt tot zeg maar, deze maatschappij onder de oude verzorging staat. Als, als het uh, nader toegespitst moet worden. Maar... Niet in andere culturen, maar deze cultuur. Ja, dat is ja, ja. de vraag inderdaad. Hoe zit het, de keuze voor verkeerde vrienden? Dank voor het bellen, in ieder geval, Timo. de vragen. Het ja, is een uh, bijzonder interessante vraag. Hm? Ik vraag me dan meteen af zou, of Timo degene is die altijd zijn verkeerde vrienden kiest. Ja, weet ik niet, Timo. Uh, niet dat ik me kan herinneren, nee. Nee? Okay. Nou, dus, dan is het een vraag, uh, laten we zeggen, door veldwerk opgedaan. Uh, ja, daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Je kunt zeggen dat uh, met bepaalde lijnen in de filosofie... Dat dat, en ook wel in de psychologie, dat dat dient als leerproces. Mm -hmm. Dus dat de verkeerde vrienden die je kiezen... Je precies datgene te vertellen hebben wat jij te leren hebt in het leven. Uh, het lijkt me heel onaangenaam als je ze steeds verkeerd kiest... want dan moet je steeds dat traject weergaan. Uh, traject van... ik heb verkeerd gekozen... dus er moet uh, een vriendschap verbroken worden. Maar je zou ook kunnen denken... Nou, dat is heel goed, want als je wel tot zelfkennis wil komen. dan is die verkeerde vriend precies diegene die van alles over jou vertelt. wat je niet zou moeten zijn. En als je dat dan op een gegeven moment om weet te draaien, al dan niet met hulp. Ja, misschien heb je daar dan toch een, een, een, een, een professionele praatpaal bij nodig. Mm. Om dat om te draaien. Zeggen, nou wat, wat in mij doet nou steeds die verkeerde vriend kiezen? Moet ik ja, dat... de relatie met mijn vader steeds overdoen? Of met mijn moeder? En wanneer word ik dan zo volwassen... dat ik nu op eigen benen kan staan om mijn eigen relatie te kiezen? Ja. Maar goed, nou zit ik veel meer op de uh, psychologische lijn... dan op de filosofische lijn. Mm. Ja, maar dat geeft niet. Dat is toch ook een, een invalshoek. Maar de, de, de, de bron van het kiezen van verkeerde vrienden kan vaak gevonden worden. Of kan ook gevonden worden of meegevonden worden. in de relatie met een van beide of allebei de ouders. Dat zou kunnen. Hm. Ja, of in een behoefte van de persoon om. Uh, bijvoorbeeld een heel ander pad te gaan... en denken, dit is, dit is het pad. Ik kom nu een vriend tegen en die... nou ja, die, die tennist. En ik, ik heb altijd gehockeyd. dat lijkt me zo leuk om eens een tijdje te tennissen. Om tot de ontdekking te komen dat tennissen toch niet is. En ik chargeer nu niet, hoor. Ik bedoel, je kunt het naar alle andere voorbeelden doortrekken. En dan is toch die fase om te ontdekken... dat je tennissen niet wilt... Uh, heel belangrijk geweest. Maar hmm. dan nadien wel de vraag... welke sport zou ik dan wel willen? Wie ben ik zelf eigenlijk? Ja, maar goed, slechte vrienden, dat vind ik dan meer iets van... dat het een destructieve verlading heeft. Dus niet zozeer van wat je voorkeuren zijn... van waar je in het leven iets wil toevoegen... maar meer van ja, de destructieve kant, zeg maar... de, de zelfkant of de zelfvernietigingskant. Uh, die kant op, zeg maar, denk ik. Of, of uh, ja, uh, ja, die kant op, zeg maar. Dus maar... hoe het komt dat je... Uh, ...aangetrokken voelt tot destructieve mensen. Maar oh, met is Timo is dat dan... ...erger dan verkeerde vriendschappen natuurlijk. Hmm. Nou maak je het heel negatief. ...een destructieve vriendschap... ...of iemand kiezen die destructief voor je is... ...dat is nog wat anders dan verkeerde vrienden. Oh Nou goed, dat, dat dacht ik, daar dacht ik aan zo. Ja, daar dacht hmm. je aan. Nou dat, uh, dat lijkt me niet fijn... ...als iemand voor destructie kiest. Nee, maar hoe dat komt dan? Want dat zijn mensen die dat echt doen... Die kiezen, die kiezen altijd destructieve vrienden. Nou, Ik denk dat die, die waarom vraag zo moeilijk... Zo, zeker in, okay. in, in deze setting te beantwoorden is... dat als iemand dat doet, als je het zo vertelt, denk ik... die persoon zal hulp moeten zoeken om uit te gaan zoeken met een ander... waarom hij dat doet, waarom hij geneigd is om destructieve vrienden te zoeken. Dat is moeilijk zo in een radio-uitzending ja. in de nacht te ja. beantwoorden. Ja. Maar het is wel een maar hele ernstige vraag. Een potentie kan zitten in de relatie met de ouders. Dat is in ieder geval één dat mogelijkheid. Dat is één van, de, één van de mogelijkheden. Maar ik zou... Nee, ik, ik neem ja, aan het het kan ook, hè, dat, je, dat je... Ik sluit helemaal bij Catharina aan. Hè, dat mensen vaak ook wel kiezen voor iets wat ze kennen. Dus, dus dat de relatie met je ouders of... of um, Zoals de dingen bij je thuis gaan. Dat mensen vaak in, in groepen um, een herhaling van dat patroon uh, uh, zoeken. Ik zie dat vaak ook zelfs met werknemers. Die, die eigenlijk altijd weer een baas uitkiezen die, die op hun vader <lacht> lijkt. Of op hun, <lacht> uh, op hun moeder. En daar dan weer precies dezelfde conflicten mee uitzoeken als vroeger. Dus mensen houden, houden wel van herhaling van patronen. Om dat nog de baas te kunnen worden. Ja, misschien Zou om er kunnen. overheen te kunnen komen, dat kan. Of omdat uh, iets nieuws toch altijd spannender is dan oud en vertrouw, vertrouwd... al is het niet zo goed voor je. Ja. Uh, de, dus dat is toch een soort van, van schijnveiligheid die je dan zoekt. En wat, ook kan, wat, wat je ook soms ziet bij destructieve uh, vriendschappen... je ziet dat bijvoorbeeld bij jongeren in, in straatgangs... Uh, is dat het ook te maken heeft met toch dat gevoel van laag op die apenrot zijn. Mm -hmm. dus, dus van weinig zelfvertrouwen. Die ja, ergens aan vasthouden. Ja, ergens waardoor je ook. denkt ja. dat als je met mensen omgaat die, die heel veel bravoer hebben... Of een, of een grote mond hebben, dat je daardoor uh, zelf ook, ook meer waard wordt. Ja. En je zou zelfs kunnen, kunnen zeggen, maar dat, dat gaat wel heel ver, maar hoe deze uitzending begon, hè, dat, dat wij Europa natuurlijk altijd hebben opgekeken tegen de Verenigde Staten. En, en je, je zou zelfs kunnen zeggen, hoor, hebben we niet de verkeerde vrienden gekozen? In de zin hmm. dat we uh, zo graag bij elkaar willen horen dat je je <coughs> kunt afvragen of we daarmee onze eigen normen en waarden goed genoeg hoog hebben gehouden. Dus misschien een ook een wel bescherm. een... Wat zeg je? Een soort beschermheerrelatie. Een soort ja, dus ja. dat je, dat ja, je dus ergens, dus ja. juist vrienden zoekt die eigenlijk zoveel hoger in de ranking zijn. Hm. Dat je daar uh, nooit, uh, uh, dat, dat destructief voor je zou kunnen worden. Mm -hmm. Ja, Timo, ik hoop dat je vraag zo'n ja, beetje beantwoord is. Ik heb het heel geholpen. Nou, heel erg fijn. Bedankt voor het bellen in ieder geval. En ja, bedankt voor de antwoorden. En nog een fijne nacht. Jij ook. Ja, en als we het dan toch hebben over verkeerde vrienden kiezen. of het verkeerde pad opgaan. Vriendschap, hoe beëindig je dat? Is dat te beëindigen? Want je gaat een vriendschap aan. Uh, op een gegeven moment uh, ja, loopt het misschien niet lekker. Misschien verkeerde verwachtingspatronen. Misschien ben je teleurgesteld. Jij wilt een einde maken aan een vriendschap. Hoe doe je dat? Kan dat überhaupt? Want het is wel een relatie die je bent aangegaan. Uh, ja, dan kijk naar Catharina. Ja. Wat, wat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, om het zwart-wit te zeggen. De, de zachtste methode is om het te laten doodbloeden. Ai, maar dat klinkt heel pijnlijk. Of is dat niet zo? Uh, nou, voor sommigen vinden dat dat minder pijnlijk is. Ja? Van ik neem wat meer afstand, ik bel niet meer, ik schrijf... Nou, nou ja. Zoals wel, zo even net bespraken. Uh, je schrijft alleen nog een kaartje met kerstbus, Dan is het wel voelbaar dat er iets aan het gebeuren is. Maar dat is toch helemaal niet fijn? Je wilt dat dan toch liever gewoon horen van... nou ja, eigenlijk ben ik gewoon een beetje klaar met deze vriendschap? Ja, dat... Dat, nou, dan, dan stel je al een hele hoge eis. Want dan kom je in de... Dit was het zwarte vlak. Ja. Dan kom je in het witte vlak <sus> dat je daarover gaat praten. En dat je tegen de vriend zegt... ik, ik kan niet met jou verder nee. om die en die reden. Maar dat kan nog veel harder zijn. Want dan ja. moet je uit gaan spreken wat jou zo'n pijn heeft gedaan, welke waarden ja. van de vriend jij niet meer kunt accepteren, of... Nou, waar je zo teleurgesteld in bent of zo gekwetst dat je niet verder wilt. Ja. En dat vinden sommigen veel harder dan dat je het zomaar laat langzaamaan, zachtjes aan, laat doodbloeden. Ja. Danielle, is dat een uh, cultuurbepaalde uh, ding? Hoe wij vriendschappen beëindigen? Zijn wij Nederlanders een beetje van, nou ja, we laten gewoon doodbloeden en dan. Uh... Nee, dat wisselt ik... per persoon. Niet, ja, niet nee, bij nee, nee, precies. Maar... Nee, oké. Okay. Maar, maar is dat in, in andere culturen, andere volken, Gaat het daar anders aan toe? Nou, er zijn wel. Op individueel niveau vind ik het moeilijk om zo voorbeelden te noemen... van of mensen hebben geregeld hoe je vriendschap uh, beëindigt. Uh, je, je ziet wel tussen clans of tussen stammen dat je... Uh, um, dat je echt wel mooie rituelen hebt om te bepalen of de vriendschap moet beginnen met een andere stam. Of dat je in de oorlogsstand gaat. Hè? En, mm. en dan zijn er vaak allerlei voortekenen van de, van de geesten en de goden. Die, die vertellen dat het nu afgelopen is met, met de vriendschap met stam X. En dat, dat helpt wel. Ik, ik ja. ben wel voor, um, voor ritualiseren. En ik zou dat zelf ook nog best wel lastig vinden om te doen. Maar ik denk dat het goed is om. Het zou ook wel heel mooi zijn als je op een. Geen moment kunt zeggen, we zien elkaar eigenlijk wel heel weinig. Moeten we onze vriendschap niet, niet opheffen en met een, met een heel mooi kampvuur en dan praten over alles wat er zo leuk was en al onze brieven verbranden of zo. Maar nee. misschien op het moment dat je dat doet, dat je elkaar weer zo aardig vindt, dat de, de vriendschap dan weer oplaat. Ja, dat het ineens een hele goede investering het was. Het een hele mooie avond. Ja, ja. ja ik zie jou druk bladeren in je boek, Katrina. Want je hebt ja. een boek geschreven ik, over vriendschap. Ja, ik en, vind uh, het wel leuk om, om, om Cicero aan te halen over ja. vriendschap. Uh, hij zegt: soms komt de kwade trouw van een vriend opeens tot uitbarsting: het zij gericht tegen de eigen vriend, het zij tegen derden, maar dan zo dat de goede naam van een vriend in het geding komt. Zulke vriendschappen moeten beëindigd worden... door geleidelijk het contact af te zwakken. Of om met kato te spreken of kato. Het is meer een kwestie van losweken dan afbreken... tenzij absoluut onaanvaardbare feiten aan het licht komen. Dan eist zowel het verstand als het eergevoel... om meteen zich definitief af te keren. Dat kan gewoon niet anders. Oké, okay. dus dat was in die tijd een, uh, het advies wat zo'n wijs man als Cicero gaf. Nou, anderen, bijvoorbeeld onze eigen Abdel Abdelkader Benali, die zegt het anders. De echte vriendschap eindigt altijd in ontgoocheling, omdat vriendschap zich niet houdt aan de aanname dat de afstand te houden tot elkaar veel ellende bespaart. De vriendschap vreet ons op. In de vriendschap word je met elke stap... die je in de richting van je vriend zet... dichter bij jezelf gebracht. Totdat je ook die kanten van jezelf ziet... die je had weggestopt. Waarvoor je je schaamt. Waartegen je vecht. De vriend brengt ze naar buiten. Jaagt je er schrik mee aan. En dat is de reden waarop... Alle grote vriendschappen bitter eindigen. Het duurde net wat te lang... om de waarheid nog op veilige afstand te kunnen houden. De waarheid namelijk dat wij mensen er alles aan doen... om onze slechte kanten te verbergen. Dat we een mas prachtige maskerade opvoeren... waarin we altijd net een beetje slimmer, mooier en moediger zijn... dan we eigenlijk zijn, juist voor mensen van wie we veel houden. Aan het einde van de vriendschap kom je erachter wie iemand echt is. Ben Ali. Ik denk hij, dat hij dat schreef, schat ik in, toen hij in de dertig was. En ik hoop dat hij het niet meer zo zal schrijven als hij zestig is. Nee. Nee. Ja. Dat hij dan echte ware vrienden... Echte vrienden. Ja, precies. Ja. Ja. Dat, hij niet, dat, uh, dat hij die toenadering, waar hij nu over schrijft, die hem te dichtbij komt... Ja. Dat, hij dan wel, dat hij die dan wel aan zal kunnen. Ja. Dat zou mijn wens voor... Op vorm op elkaar, zijn. Ja, ja, zeker. zeker. Ja. Sofia, uh, singer-songwriter hier in de studio. Heb je wel eens een vriendschap beëindigd? Heel bewust? Um, nee, nooit echt heel bewust uh, erover gepraat. Van laten we deze vriendschap beëindigen. Mm. Dat zal dan inderdaad ook verwatering zijn of of uh, Ik vind verwateren iets, iets vriendelijker klinken dan. Ja, dan <laughs> ja. ja. maar uh, nee, nooit echt. Want het kan het is natuurlijk ook lastig als bijvoorbeeld één iemand het wel graag nog wil doorgaan en de andere niet. Ja. Dus dan. Um, dan moet je dan weer overkaderen. Dat is dan ook ja, weer lastig. Ja, ja, precies. En als je het je... In... wil vermijden. Ja. Sorry? En je komt weer terug op die tijd, hè? Want als ja. je naarmate je ouder wordt, je krijgt er steeds meer vrienden bij. En dat betekent ook dat er mensen af moeten gaan. Dat, dat, ja. dat klinkt heel hard en berekenend. Maar uh, dat is natuurlijk wel zo. Op het moment ja. dat je alleen maar. Uh, uh, alles laat zo, zoals het ooit was... is er ook geen ruimte voor nieuwe vriendschappen. En dat zou ook ja. wel jammer zijn. Het lijkt me ook heel leuk om op je 60e, 70e, 80e... nog steeds nieuwe, nieuwe ontmoetingen ja. te kunnen hebben. Ja. Je zult wel ja, ruimte. Als Ja, je op een gegeven moment overlijden mensen misschien zieker. ook weer. Hè? De, ja, dus dus dan krijg je weer die, die als, je de, uh, ja, cyclus, als je de eenzaamheid ja, van de ouderen wordt. ziet... Ja. Uh, dan, ja, dan kun je niet anders aan concluderen dat ze vergeten zijn, al dan niet bewust, om nieuwe ontmoetingen in vriendschappen om te zetten. En hmm. Want door verhuizing, en, maar ook vooral door, als je ouder bent, door overlijden, zul je er. Zul je een heel aantal vrienden gaan verliezen. Ja. Absoluut. Ja. En daar zul je ook wel ja, wil je niet voor anderen tegenover moeten stellen. Dus ja. dat, het fenomeen van het ontmoeten van mensen, en waar we het net over hadden, over die prachtige voelsprieten, sympathie en antipathie. Ja. Daar zul je je leven lang iets mee moeten. Ja. En dat kan dus, gelukkig ook op alle leeftijden. En dat, dat kan van, op ja. alle leeftijden. Ja. Als je die sprieten, ja. die voelsprieten ook hebt onderhouden. Ja. Als je ja. in een zegt van nou, ik heb mijn vrienden en dat sluit ik. En wat jou zegt. Soms worden het te veel. Ik sluit mijn kring en er mag niemand meer bij. Dan zul je op een gegeven moment heel eenzaam kunnen worden. Ja. Door verhuizing, door echtscheiding, door an, an, an, andere situaties. Ja. Ja, en als je je sprieten. Eh, ja, die sprieten die hebben we niet voor niets. Ik vind ja. prachtige dingen. Ja. En, de en de vriendschap is u, ook een uh, vaardigheid, zeg ik, Katharine, die, ja. die je gewoon moet onderhouden eigenlijk. Ja. Ja. Het hm. sluiten en beëindigen van vriendschappen. Ja. En Sophia. Um, Laatste nummer alweer? Ja, dat is eigenlijk een beetje het, uh, het thema wel van vriendschap en dan vooral het verliezen van een vriendschap mm. door overlijden. Dat is een beetje zwaar eigenlijk wel, maar uh, ja, het ja. Ja, is een beëindiging van een vriendschap die je op dat moment helemaal niet wil beëindigen. Nee, precies. En wat gebeurt, ja. wat je overkomt. En, ja. uh, je hebt daar een liedje over geschreven, as you fell asleep ja. heet het. Mm -hmm. Ja, uh, wil je er nog iets aan toevoegen of wel? Um... Nou ja, omdat dit gaat, de inspiratie van de liedje komt... van een meisje die ik ook van mijn reis dus heb... Uh, die heb ik daar leren kennen. Mm -hmm. um, en dat was niet, niet een hele sterke vriendschap. Maar we hadden iets meegemaakt... waardoor het, waardoor het een hele uh, bijzondere uh, band was. Mm. En um, een aantal jaar geleden is zij dan overleden aan de kanker. En het was gewoon veel te jong. Ze was natuurlijk veel te jong voor, uh, daarvoor. Mm. Um, en dat, uh, ja, dat raakte mij ontzettend. En um, hoe zij in de wereld stond. Uh, ja, dat was gewoon heel bijzonder. Dus, uh... ja. Veel waardering voor haar. Ja, ja. Ja. Je hebt er een lied over geschreven. As you fell asleep. Uh, ja. Nou ja. Ja. Laten we er naar luisteren. Okay. For the last time you close your eyes As I look to the sky For a while Then you're gone No one has lost But time has come A place where the sun always shines Dus Ja, zo applaus. Het is zo'n mooi klein liedje dat het eigenlijk weer. Het, ja, uh, misschien weer afbreuk doet. Maar de smaalt steeds in mijn hart. En ik denk dat dat met heel veel vriendschappen ook zo is, inderdaad. echt mm -hmm. Heel erg mooi. Hey, Sofia, ontzettend uh, ja, bedankt uh, voor je komst. Waar kunnen we meer informatie over jou vinden? Als er nu mensen hebben geluisterd die denken: van hier moet ik alles van weten. <laughs> Waar okay, kunnen ze je nou, vinden? Um, uh, sowieso uh, op mijn website www.sofiatracht.com. En um, ik heb een Facebook. En als je me erop liked, dan, uh, ja, dan kun je me volgen. En dan uh, hou je me een beetje in de gaten. Dan kun je precies zien waar je optreedt. Ja, uh, waar, waar je singles liggen en uh, ja, al dat Ja, soort ik heb een EP uit met uh, vier nummers. En, uh, dus als, je, als mensen dat uh, graag willen, dan uh, kunnen ze me daar ook op uh, bereiken. Nou, kijk aan. Heel ja. erg goed. Bedankt voor je komst. En bedankt, bedankt. voor je ontzettend mooie liedjes. En uh, nou, we gaan ongetwijfeld nog heel erg veel van je horen. Want, uh, Heel erg mooi. Dank je. Maakt. Ja, heel erg leuk. Ja, en de tijd vliegt. We hebben echt nog anderhalve minuut. Uh, om, om vriendschap in een notendop af te ronden. In de studio waren vannacht Danielle Braun, bedrijfsanthropoloog. en filosoof Catharina de Haas. die ook een ontzettend mooi boek heeft geschreven. Dus als u nou nog geen genoeg kunt krijgen van vriendschap. Uh, ga dat dan zeker halen. Dat heet de Vriendschap een Tweede Ik. Ja. Uh, we hebben nog maar een, een minuut om te vertellen alles over vriendschap. Catharina, heb je nog één laatste ding toe te voegen aan uh, vriendschappen? Ik denk dat ja. alles al gezegd is. <laughs> nou, Ik denk dat iedereen zich er ontzettend voor moet inzetten. Want ik vind dat vriendschap het fundament voor een multiculturele samenleving is. Hmm. Heel mooi. En Danielle, heb jij ja, nog laatste woorden? Ja, er is een mooi woord, family. En dat dat uh, staat voor vrienden die soms ook de, de, de functie van familie kunnen overnemen. En ik, ik denk dat het goed is om je family te koesteren. Kijk. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken. Danielle voor je komst in de studio. Katrina, jouw studie, komst in de studio. En ook Sophia. Uh, ja, dat was een ontzettend uh, vrouwen <laughs> twee uurtjes. Maar gelukkig ook met mannelijke bellers. Ja, en ik blijf nog een uurtje bij u. Want zometeen gaan we het nog hebben over Duitsland. Waar de uh, afluisterpraktijken uiteraard nog uh, verder doorgaan. En we gaan ook naar Groenland bellen. Want daar is ook een, een nieuwe gebeurtenis over de winning van uh, ja, aardappelen gestoffen. <laughs> Ik ga het... Uh, aardmetalen, precies. Ik ga het u uh, zo allemaal, uh, allemaal bijbrengen. Allemaal na het nieuws van vijf uur alweer. Dus daar gaan we eerst naartoe. En dan zijn we weer bij u terug met Dit is de Nacht.